Ja, toen dachten we, we, we, we missen het gewoon zo'n feestje. En uh, ja, toen wel duidelijk werd dat het in het voorjaar dan anders zou verlopen. Het was eigenlijk vorig jaar ook al in het voorjaar was corona bijna weg. En dat kwam later weer terug. Uh, dus toen dachten we nu ook, van, laten we dan in de zomer zo'n feestje geven. Uh, of zo'n receptie. Uh, en ja, zo is de gedachte eigenlijk een beetje doorontwikkeld... tot uh, uh, aankomende 17 juni, vrijdagavond. En wordt de boel nog een beetje opges opgesierd met allerlei... Kerstversieringen of, of is dat niet... Uh, nou, we orde. zoeken nog een kerstman, uh, Cor. <laughs> <laughs> ik, nou ja. Het pak ligt klaar. Voor mijzelf. zelf, dat <laughs> precies jouw maat. Ik, weet niet, uh. oh, ik ben er gek genoeg voor, hoor. Oh jee, oh jee. Nou, uh, na de uitzending hebben we het nog even over. Ja, helaas moet ik werken. Dat is echt zo. <laughs> ik Aha. heb al gekeken. <laughs> maar zijn, is er dan, ook makkelijk. zijn er dan twee uh, nieuwjaarsrecepties dit jaar...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 Uh, en nu is het doorgeschoven naar, uh, uh, naar 17 juni. Ja, dus maar ben, die januari is niet doorgegaan. En de aankomende? Uh, ja, kijk, 2023. Ja. Uh, ja, dat, dat weet ik nog niet. Ja. Ligt uit ik ook corona. een beetje aan het, uh, aan het corona? Ja. maar wat ons betreft, wordt het. Uh, ja, hoeven niet heel lang te wachten op de volgende. Week. Nee, nee. Ja, maar eerst deze maar. Ja. Geen apenpokkel lockdown of zo. Okay. <laughs> ja, misschien nog we dat weer. Ja. ja. Maar nee. goed, het is uh, um, eigenlijk.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 Misschien moet het maar een vast item worden... dat we dit niet in, uh, in januari doen, maar gewoon in de zomer altijd. Er zijn nooit te weinig feestjes, hè? Dus ja, uh, nee. keer op... jaar vind ik ook prima. Ja, ja, twee, precies. Twee. Nou, we hebben dan, als je dan vanaf nu een jaar neemt, dan hebben we er twee. Ja, ja dat, dat was ook eigenlijk mijn eerste vraag. <laughs> ik dacht, van, vanaf nu een jaar heb je er dus twee al, ja. Ja, ja. precies. Nou, uh, de nieuwe receptie 17 juni in uh, Beijing. En uh, vanaf hoe laat? 8 uur, uur? Ja, vanaf half 8. Half 8. En 12 uh, uur moet het in leeg. Dus laten we zeggen, het is dus half 12...